We raken de atmosfeer, Peter. We moeten het ruimte lab onder controle krijgen of we zijn verloren. Ja, ja ik ben al bezig, ik ben al bezig. Mooi. De sturing laat het tenminste niet afweten. Waar ben jij mee bezig? Koersberekening. Ik vrees dat wij in een langgerekte elliptische baan zitten. En een perigeem in de atmosfeer raakt. Kunnen wij eruit? Ik hoop het.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 Wat bedoel je? God nog een toe, heb je nog niet gezien hoe hij zich aan de aarde boorde? Het moet kosten wat het kost, vernietigd worden. Ja, ja, ja, ja, oké, okay, oké, okay. maar hou je nu maar rustig, John. Nee, dat heeft helemaal niks te betekenen. En waarom is het hier zo verdomme heet? Het lab heeft de atmosfeer geraakt. Wat? En jullie zitten er zomaar rustig bij? Waar is het baanschema? Hier, hier, maar, maar zou je nou... Zijn jullie de... gek geworden? Waar moet er deze baan uit? Je zegt het maar. John, luister. Ik heb de baan berekend, en ook wanneer we eruit kunnen komen.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 Ja, soms kon ik hem niet helemaal volgen, maar andere keren vond ik het fijn. Hij had namelijk onder normale omstandigheden een uiterst heldere kijk op de zaak. En hij wist dat hij deed. Trouwens, zonder hem hadden we nooit levend de aarde bereikt. Hoeveel tijd had volgens jou de planeet Eter nodig om van de maan de aarde te bereiken? Ik weet dat je niet helemaal hebt kunnen timen, maar je hebt toch misschien wel enig idee. Erika?